Dus je komt niet zomaar in het nu, um, dat zijn prachtige instructies die eigenlijk ja, grote oerwerkelijkheden in zich dragen. Als je zegt, leef in het nu, of alles is nu, er is geen tijd en zo, in zijn absoluutheid is dat waar natuurlijk, hè? maar die absoluutheid uh, vraagt natuurlijk een weg doorheen de relativiteit om tot die absoluutheid te komen. En, dat is eigenlijk de weg van inzicht, de weg van de boeddha, de weg van deugdzaamheid. Dus uh, ja, het hoogste in onszelf proberen te het meest heilige, het meest zuivere, dat is uiteindelijk de weg. Als je voelt dat dat je motief is voor alles wat je doet, dan ga je zien dat je elke uitdaging, elke keer als je tegen jezelf aanloopt, tegen je kleinere zelf, dat je toch voelt: ah, maar dit is weer een gelegenheid om in zuiverheid, in schoonheid open te bloeien. Om nog meer licht te gaan realiseren. Want het feit dat je er tegen loopt, is net omdat er daar nog geen licht is, of daar nog geen liefde is. En dus, wees blij. Wees gewoon blij dat het u naar je u toe komt en dat je weer een kans krijgt om te groeien. En zo is de dag bezaaid eigenlijk, zo is uw leven bezaaid van geestelijke momenten, geestelijke opportuniteiten om echt in de schoonheid van het leven te kunnen openbloeien. Dat je keer op keer ziet dat dat geen begrenzing was, maar juist een uitnodiging om voorbij begrenzing te gaan. En dat vraagt natuurlijk uh, zijn inzicht. Het is door dat inzicht dat je dat voelt, dat dat dat dat echt daagt in je bewustzijn dat het zo is. uw persoonlijkheid of onze persoonlijkheid die eh, heeft bepaalde mentale ideeën over hoe het allemaal is, de werkelijkheid. Maar je weet dat dat eigenlijk begrenzend is. Je weet dat dat nooit volledig kan zijn. Dat dat idee... Maar een idee is natuurlijk, op uw ervaring vaak gebaseerd, maar vaak begrenzend, natuurlijk tegenover het absolute. En dus uh, door dat allemaal in te zien, word je ook mild met je eigen gedachten en kom je los van je eigen persoonlijke gedachten. Ga je op den duur meer en meer lichtgevende gedachten gaan ontwikkelen en verspreiden, neerzetten, dienstbare gedachten, gedachten die de ander bevrijden, waarin dat je voelt als ik dat of dat zou zeggen of dat of dat meedeel, dat bevrijdt de ander uit zijn situatie. Dat helpt die persoon naar het licht van zijn ziel te zoeken. Dus uw instructies zijn niet altijd onmiddellijke oplossingen voor de persoon. In het licht ga je misschien aanwijzingen geven die de persoon weer een bepaalde tijd op weg helpen in het zoeken. En niet in het oplossingsbieden onmiddellijk. En dat is wat ik daarnet bedoelde met uh, het ego van de persoon dienen of de ziel dienen. Hè? Wie ga je dienen? Ga je de persoonlijkheid helpen uh, comfort te zoeken? Of ga je juist het licht in de ander helpen bevrijden? Waardoor die zelf eigenlijk een ganse weg kan afleggen. En dat is natuurlijk een, een nuance die... Uh, ja, die een ja, groot perspectief in zich draagt voor de ander ook, maar ook voor jezelf, het is door dat te gaan opzoeken, en dat is niet evident, maar dat je voelt, ik probeer dat licht in mezelf steeds meer te behouden, ik probeer dat doorheen de dag, uh, doorheen mijn meditaties, doorheen mijn interacties met mensen, stel ik mij bewust de vraag, of probeer ik bewust contact te maken met mijn kruincentrum, bijvoorbeeld, en daardoor de instroom van licht te voelen, de druk op uw hoofd te voelen, en, en dan gaandeweg dat ook te laten indalen in uw kanaal, in uw uh, chakra's en zo, en dat je voelt van hieruit: kijk ik anders naar de ander dan vanuit mijn persoonlijke ogen. Ik zie eigenlijk de ziel of het licht in de ander ik besef het licht in de ander, ik besef het en ik luister daarnaar, ik wacht daarnaar te kijken en te zien wat zit daar eigenlijk in, in die ziel, wat is de gelegenheid naar meer ziel die deze situatie van deze persoon in de stof nu meemaakt, dat je ziet dat bepaalde worstelingen in de persoon werkelijk een zegen in zich dragen als je naar de ziel kan kijken, als je ziet van kijk, maar daar zit eigenlijk de groei, daar zit eigenlijk de uitnodiging. Dus het is geen begrenzing, het is niet u zwaar maken, nee, het maakt u vrij eigenlijk. En dus dat brengt al Shambhala, hè? dus deze periode van stier zorgt ervoor dat je uh, uh, gehechtheid aan het persoonlijke leven loskomt. Dat je eigenlijk meer en meer de geest begint te voelen, te zoeken en dat je geniet van in het geestenrijk eigenlijk te leven. Dat je je uh, uh, geestesrealiteit steeds meer kunt beginnen onderscheiden eigenlijk van je persoonlijke realiteit. Dat die twee samen gaan, dat dat perfect huwelijk is. Ik dacht gisteren eigenlijk, uh, uh, ja, zag ik iemand zijn handen vouwen, een gebedshouding. En ik was daar ja, op een of andere wijze toe aangetrokken om daarover na te denken. En dan zie je wat een pracht er eigenlijk in dat gebaar zit in feite. Enerzijds ben je uw handen kwijt, je kunt iemand die in zijn gebedshouding is, die kan u niets doen, die kan u niet aanvallen, die kan zijn handen niet meer gebruiken, die geeft zijn handen eigenlijk over aan de andere, want die kan zich niet langer beschermen, dus het is een enorme overgave die in gebed zit, je brengt links en rechts samen je brengt de persoonlijkheid en de geest samen, je brengt links en rechts samen, je brengt eigenlijk de middenweg in de gevouwde handen samen in feite. Dus er zit zo'n pracht in dat, gebaar, in, feite. In, in dat gebaar, maar dan zie je ook dat links en rechts samen moeten gaan. Je moet niet met één hand gaan bidden, je moet uiteindelijk de twee samenbrengen. Je moet uiteindelijk je ego of je persoonlijkheid zo doorlaatbaar maken voor het licht, dat licht en lichaam, dat dat één wordt eigenlijk. Hè. En dat zijn dan natuurlijk de verlichtenen van deze wereld, de meesters, hè, de opgestegen meesters en de avatars, de broeders en zusters van puur mededogen, die eigenlijk voortdurend in die gevouwen handen staan, in feite. Hè. Je ziet dat eigenlijk alles wat zij doen puur licht is, puur liefde en puur kracht. Het hogere zelf, de vader, de zoon en de heilige geest in iedereen en in alles. En dus uh, we gaan nu even stilstaan ook bij die meesters, bij die broers en zussen van mededogen. Die oudere broeders die net als ons de weg als mens hebben afgelegd, maar uh, ondertussen uh, werkzaam zijn in de ether, in, in het niet stoffelijke, maar in de geest, in onze geest, in de werkelijkheid van onze geest, zijn ze zo werkelijk als de fysieke mens in de fysieke wereld. Hè. Zij zijn niet hocus-pocus, ze zij zijn niet ver weg. Zij zijn gewoon geest, net zoals wij geest zijn, maar zij zijn opengebloeid in de volheid van die geest. En dus in onze geestelijke werkelijkheid, in onze ziel bijvoorbeeld, maar ook in het hart, het boeddhisch bewustzijn... Het christusbewustzijn, het liefdesbewustzijn, daar vertoeven zij eigenlijk. Zij zijn een zegen over deze planeet eigenlijk. Zij zijn planetair bewustzijn. Zij zijn het hart dat zich heeft uitgelegd eigenlijk, verspreid heeft over de ganse aarde. Zij trachten alles te doordringen. Het hart in alles te doordringen eigenlijk. Het hart in alles wakker te maken. En hun, ja, hun leider als het ware, hun hun hart, waar zij zich naar richten, wordt dan de Christus of de Maitreya genoemd, niet de katholieke Christus, het liefdesprincipe op deze aarde, het, de liefde die alles doordringt, het wezen dat deze ganse planeet in de liefde eh, houdt eigenlijk, en dat je gaandeweg gaat voelen en zien, en dat ontroert mij vaak heel diep eigenlijk, dat je ziet dat er zoveel liefde in de eter zit, dat die altijd daar is, maar dat we de poging moeten doen om ermee in contact te komen, dat het een zaligmakende poging is trouwens, om ermee in contact te komen, dat de belofte van liefde gezien wordt. En dat je dan ook ziet in die belofte dat er een enorme tijdloosheid, van, uh, een enorm perspectief van bloei in die liefde beschikbaar is. Dat je gaat zien met de ogen van je hart dat er overal liefde is. Dat je niet kunt wegkijken van liefde. Dat je zelfs niet kunt proberen in een richting te kijken waar er geen liefde is. Er is altijd liefde. Dus niets dat niet doordrongen is van liefde, maar dat meer en meer in een realisatie wilt komen van die liefde natuurlijk. Onze eigen liefde is er al. Net zoals het licht niet van uw persoon is, is ook de liefde niet van uw persoon. Liefde zit in u, maar niet in uw persoonlijke u. Het zal doorstralen doorheen uw persoonlijke u, maar het zit in uw wezen. Het zit als kiem van mededogen in uw hart. En dat hart is wat ons verbindt met de meesters, met de Christus, met al het, met de ganse zon van deze planeet eigenlijk. Met de innerlijke zon van deze planeet. De schijning en schittering van pure warmte eigenlijk, van pure liefde. Van zorg en van universaliteit. Dat je echt merkt dat alles, maar dan ook alles eigenlijk één is. Dat er niet iets is van die religie of die religie of die spiritualiteit of die, dat is er eigenlijk allemaal niet. Het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal de mens die zoekt eigenlijk en die weet eigenlijk dat er liefde is. En op die wijze dan die tocht naar inzicht begint te gaan. Maar elk pad zal uiteindelijk naar diezelfde liefdestroom leiden. Het is de bergtop van die liefde, die elk pad, uh, of elk pad, zal naar dezelfde bergtop van de liefde leiden uiteindelijk. En de meesters, hè, dus de, de heiligen van sommige culturen, uh, de uh, meesters, de. Um, ja, de, de grootmeesters hè, die dus zelfverwerkelijking bereikt hebben en dus in die liefde zijn opengebloeid, zij zijn tijdens de, deze periode van Shambhala heel dichtbij. Hè. Zoals ik al vaak gezegd heb, het menselijke bewustzijn of het menselijk centrum, het centrum van de mensheid, het keelcentrum van deze aarde, het hartcentrum van deze aarde, de meesters, de hiërarchie. En het kruincentrum van deze aarde, Shambhala, die drie centra, die drie planetaire centra staan zo dichtbij in deze periode dat eigenlijk de sluiers om met hen in verbinding te komen veel groter is, of veel kleiner zijn je voelt eigenlijk de nabijheid van de meesters als je u nog maar richt in je hart naar hen komen ze dichterbij worden ze meer en meer voelbaar en dat is altijd zo natuurlijk maar in deze periode merk je dat zij zo betrokken zijn omdat natuurlijk tijdens de periode van Stier, Shambhala, het goddelijk bewustzijn wenst in te dalen doorheen de hiërarchie en de mensheid en dus haar jaarlijkse impuls geeft. Het plan van deze planeet wordt meer en meer duidelijk gemaakt. Dus de geestelijke aspiratie wordt in alles opgewekt eigenlijk. Dus op die wijze, um, op die wijze uh, zie je dan dat uh, dankzij deze periode uh, de meesters en de christus heel nabij zijn. En de Boeddha staat er dan eigenlijk, de kosmische Boeddha, staat er dan eigenlijk jaarlijks eventjes tussen als bemiddelaar. Dat is wat technisch allemaal, maar laat ons gewoon dicht bij de ervaring blijven. Wetende dat we allemaal in die liefdestroom zullen openbloeien, dat je hartcentrum vol van liefde zal komen. Dat die kelk zich zal vullen, vol van liefde. Niet omdat je het doet, maar omdat je het bent eigenlijk, omdat je het in u draagt doordat je geestelijk je zodanig begint opwaarts te oriënteren of inwaarts te oriënteren eh, dat boven en beneden één gaan worden dat je voelt dat dat hart die bron van liefde dat dat overloopt op den duur dat dat eigenlijk niet anders wenst dan zich te geven dan te stromen dan de eenheid in alles te zien dat je niet anders wenst dan mensen graag te zien, dat je niet anders kunt eigenlijk, dat je zegt ja maar wat kan ik eigenlijk anders doen dan mensen graag zien, wat is eigenlijk anders de bedoeling, wat, wat schiet er eigenlijk nog over als dat niet de bedoeling is, of dat je merkt dat er eigenlijk gewoon geen hoger doel meer is voor jezelf, dat je ziet als ik maar mijn hart als het maar kan groeien en groeien en meer en meer in die samenwerking komt met de meesters. Dat ze zo dichtbij mogen komen dat ik eigenlijk in een voortdurende inspiratie sta. Van wat de meesters doorheen de mens willen teweegbrengen brengen. Dat je voelt dat uw weg naar het hart van de meesters, dat dat eigenlijk ook hun weg is die ze u aanreiken. En dat je daardoor voelt dat die weg van realisatie in het hart dat dat eigenlijk een onvermijdelijk iets is dat dat zo oogverblindend aantrekkelijk wordt vanuit de magneet van je hart, dat je daar naartoe gezogen wordt, naar die meesters. Dat je bepaalde meesters die zich misschien al kenbaar gemaakt hebben, dat je, je daartoe aangesproken voelt. In mijn geval is dat vooral de Tibetaanse meesters, hè, Moria en eh, Jalkul, maar eigenlijk ook vooral Meester Jezus, hè, die een afgezand was als het ware van eh, de Christus, het liefdesprincipe. En dat je gewoon voelt van, ja, maar als ik in hun hart mag vertoeven, in de nabijheid van hun hart mag verkeren, ja, dan is er eigenlijk, ja, is er eigenlijk niks dat nog kan uh, mij gelukkiger maken. Dat je gewoon voelt van, er is zoveel mededogen die de ether doordringt. Zij, zij doordringen de planetaire substantie met hun liefde. Dus overal waar je kijkt, in je hart, ga je ze zien. Als je maar naar de werkelijkheid rond je kijkt, vanuit je hart, vanuit je innerlijkheid ga je altijd liefde tegenkomen je kunt er niet naast kijken op de duur, het wordt zo een brandend, laaiend vuur in je hart eigenlijk het wordt zo stil en sereen in je hart eigenlijk dat je door die sereniteit door die diepe stilte in je hart toe te laten, door zo innerlijk stil te worden, dat je beseft van, ja maar ja alles wat ik hier probeer en zo en doe, is uiteindelijk relatief maar als ik die relativiteit herken en erken, dan wordt het zo stil in mij, omdat ik zoek naar wat niet relatief is, naar wat niet vergankelijk is dan, of naar wat alles doordringt van die vergankelijkheid. En dan voel je gewoon dat je in je hart gezogen wordt, en dat het daar zo stil wenst te zijn, zo verfijnd, als een... Ik, ik vergelijk het vaak met alsof je een, een, uh, een membraan van bladerdeeg hebt, hè, waarop enkel nog pluimen kunnen neerkomen, want al het andere zou het onmiddellijk breken, dus dat je hart zo gevoelig wordt, dat enkel nog pluimpjes gewogen worden in je hart. En dus dat je daar, in die stilte en gevoeligheid, de meesters kunt verwelkomen. Dat je vanuit die openheid en gevoeligheid van hart, werkelijk ziet dat ze er zijn dat ze zo nabij komen dat je eigenlijk er niet meer naast kan kijken en zij dragen de liefde van de christus uit het liefdesprincipe op deze aarde een brandend vuur een kern van puur vuur puur liefdesvuur zodanig dat je hart <coughs> excuseer, dat je hart vol van vuur geraakt. Vol van vuur. Dat het zo stil wordt eigenlijk in je hart. Dat je niet anders kunt dan zien dat die stilte, liefde draagt. En dat stilte liefde is. Dat er eigenlijk niks anders is dan liefde. Dus de meesters brengen ons in hun nabijheid als we ons openen voor hen als we het perspectief in ons bewustzijn openen voor hun realiteit ga je zien dat ze eigenlijk steeds dichterbij komen het viel me heel hard op dat ik deze cursus eigenlijk of deze tweedaagse ik <coughs> denk dat ik deze in maart al had aangekondigd of in februari zelfs al als een driedaagse en dat ik daar verschillende mailings voor had gedaan en uiteindelijk uh, Vier of ja, denk, dinsdag had ik nog geen enkele inschrijving. En dus dan leek het mij dat het anders bedoeld was. Hè. En dus, um, op die wijze was dan uiteindelijk het idee om gewoon twee voormiddagen te doen. En dan zie je ineens dat er op, een, op drie of vier dagen tijd ineens uh, tien deelnemers zijn. Terwijl februari eigenlijk al de aanzet gegeven was dus je ziet eigenlijk de samenwerking met de geestelijke wereld is van een zo'n zo um, mededogende uh, wijze is van zo'n wedendogende kwaliteit dat als je maar gewoon open blijft voor hen dat ze voortdurend eigenlijk proberen het bewustzijn van de mens te stimuleren doorheen hun uh, ze ja. vinden altijd hun wegen eigenlijk, hè, als je maar in de openheid blijft voor hen. En dat is wel heel prachtig. Oké. Okay. Dus we gaan even um, ja, dichter bij de meesters. Hè. Je hoeft niet je meester te hebben of daar duidelijkheid in te hebben. Dat is helemaal niet nodig. De meesters zijn een familie, een zee van broeders en zusters van puur mededogen en sommige kennen hem onder he, moeder maria en zo uh, maar het maakt echt niet uit he. je hebt het oosterse meesten, het zijn gewoon mensen van over de hele planeet die uiteindelijk geen voorstelling van vorm meer hebben natuurlijk maar in hun laatste incarnatie vaak uh, wordt die vorm dan natuurlijk onthouden omdat dat vaak al in die, toen eigenlijk al he, uh, goddelijke wezens waren he, de echte bodhisattvas um, en dus in, in die sfeer eigenlijk uh, zien we de meesters. De meesters zijn uh, uh, ja, oneindig mededogen, grenzeloos mededogen. Maar je hoeft ze niet te kennen uh, als die of die of mijn meester. Nee, ze zijn een veld van liefde eigenlijk, die uiteindelijk ons dichter bij de Christus zullen brengen. Een Christus die ook ons hart zal inwijden trouwens. Als je echt in het liefdesvuur... Openbloeid gebeurt dat door geen inwijding, geen uh, magische of uh, um, uiterlijke inwijding, maar een innerlijke openbaring, een innerlijke initiatie als het ware door het vuur van de Christus dat het atoom van de Christus in je hart begint te zinderen eigenlijk dat uw hart zo vurig warm wordt en zo vurig verlangt om eigenlijk alleen nog maar de Christus uit te drukken de Christus in alles vrij te maken de universele Christus eh, te openen dat je eigenlijk alleen nog maar dat vuur ademt eigenlijk in je hart dat de Christus zijn adem en jouw adem op den duur het enige is wat jou nog boeit, in feite, dat u nog kan vervullen. En um, het is zo dat ik gisteren ook uh, een filmpje toegestuurd kreeg van iemand. Uh, en, <hijf>, het is niet mijn gewoonte om filmpjes te tonen, maar. Um, het is wel een heel mooi filmpje eigenlijk, waarin, um, dat ik eventjes zal tonen uh, voordat we in meditatie gaan en we gaan dan aansluitend onmiddellijk in meditatie naar dat filmpje, maar het is een filmpje waar je op heel veel wijzen kunt naar kijken opnieuw. Als je met de ogen van de persoonlijkheid kijkt, ga je misschien enerzijds de mooie beelden zien en de verwarmende beelden, wat ook uh, belangrijk is en wat goed is. Um, ga je vanuit de emoties kijken dan ga je misschien heel ontroerd zijn en ga je misschien uh, diep geraakt zijn in de emoties en dat is ook een wijze om er naar te kijken uh, je gaat het misschien mentaal bekijken waarin dat je probeert dingen te analyseren en te begrijpen en misschien bepaalde conclusies kunt trekken en dat is dan ook weer een wijze waarop we kunnen kijken dus je hebt heel veel wijzen om te kijken je kunt ook innerlijk gaan kijken en dus eigenlijk en daar nodig ik u toe uit althans uh, dat je met de ogen van je hart kijkt, dat je de werkelijkheid, de energie eigenlijk, de substantie die achter die film ligt, de boodschap die eigenlijk vervlochten ligt in die film, de werkelijkheid die in die film zit, dat je die probeert intuïtief te zien. En dat is niet een... Uh, je kan emotioneel geraakt zijn, maar je kan ook tegelijk in het hart geraakt zijn. De twee kunnen perfect samengaan. Het ene is niet goed of minder goed, maar dat je wel durft die poging te nemen, de inspanning doet om je over te geven aan innerlijke waarneming. Dat je daardoor de Christus ziet in alles. Dat je ziet, dit is de Christus, dit is wat het Christusbewustzijn is eigenlijk. Die pure universaliteit, die pure toewijding aan het goede, aan het schone en aan het serene, aan het stille. En dat je ziet, ja, dat is eigenlijk wat de mens in zijn geheel aan het doen is, aan het zoeken daarnaar. Dat je zelfs alle pogingen van de mens om te vechten, daarin kunt zien. Dat je ziet, ja we zijn echt op zoek naar dat eigenlijk. Dat is wat ons één maakt. Dus dat je die Christus idee niet als een persoon ziet, maar als een werkelijkheid die zich in alles, uh, ver, uh, in alles verweeft. Alles doordringt. Het vuur van de Christus, een laaiend vuur in uw hart. Oké, okay. dus we gaan daar even naartoe gaan en na deze meditatie zal er zeker gelegenheid zijn om wat vragen te stellen of uit te wisselen, um, maar uh, de tijd is natuurlijk ook in ons nadeel <laughs> om met elf mensen veel uit te wisselen, waarvoor mijn excuus is. Maar het is dus vooral een tijd van absorptie. Het is een tijd waarin vooral heel veel energie beschikbaar is en waar vooral het bewustzijn geïmpregneerd wenst te worden. En dus uh, voor uitwisselingen zal er trouwens ook uh, volgende week donderdagavond uh, apart plaatsgemaakt worden voor deze tijd even te overschouwen, mocht je dat wensen. Maar dus het gaat over impregnatie, het opladen in de vuren, het opladen in de ether van wat er nu beschikbaar is. En dus het bewustzijn openen voor al die perspectieven. De gelegenheid aangrijpen om te groeien in de geest oké okay. dus ik ga het filmpje er even bij halen